Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal slachtoffers van de Israëlische aanval op een school in Gaza-stad is opgelopen naar 12. Zeker twee slachtoffers zijn kinderen. De school was, net als veel andere scholen in Gaza, een schuilplek voor Palestijnen. Op het moment van de aanval waren er zo'n 700 Palestijnen in het gebouw. Israël zegt dat Hamas aanvallen uitvoert vanuit de school, maar Hamas ontkent dat. Een wethouder uit Renen wordt verdacht van het verduisteren van meer dan 100.000 euro van een hoogbejaarde vrouw. Hij regelde voor de vrouw de geldzaken, maar gaf het geld uit aan zijn eigen huur, boodschappen en reisjes op een cruiseschip. Het OM wil nu dat de man met het geld met rente terugbetaalt. In Den Haag heeft een beginnende automobilist het wel heel bond gemaakt. De bestuurder reed namelijk met 166 km per uur door een straat waar de maximumsnelheid 50 km per uur is. Toen hij eenmaal staande was gehouden bleek dat hij al eerder in de fout was gegaan. De beginnende automobilist is nu voor de tweede keer in acht maanden tijd zijn rijbewijs kwijt. En voor een deel van Nederland zit de zomervakantie er alweer op. En dat betekent weer naar werk, school of andere verplichtingen. Het, moment, het goede moment dus voor goede voornemens, vertelt deze gelukspsycholoog. Als het brein goed uitgerust is, als mensen echt even een pauze nemen, dan gaat het motivatiecentrum in het brein, dat wordt meer geactiveerd. En daardoor zie je dat na de zomer meer goede voornemens worden gemaakt dan in het nieuwe jaar. En dat die goede voornemens veel vaker worden gemaakt na de vakantie, merken onder meer diëtisten, psychologen en bij sportscholen ook, merkt ook deze gym in Maastricht. Heel normaal patroon. Als de zomervakantie voorbij is, dan starten er goede voornemens weer. En dan komen nieuwe aanmeldingen in september, oktober, na, nou, zullen we zeggen, tot half november. Ik uh, heb een aantal maanden heb ik, uh, heb ik niet gesport. Ik merkte dat mezelf, ik merkte dat mijn conditie. En ik had zoiets van, het wordt tijd om weer uh, opnieuw te gaan sporten. Dan het weer vanavond op veel plaatsen regen, morgen zonnig, met alleen in de noorden kans op een bui bij 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse Wegen nog viel op de 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw Vennep. Na een ongeluk 6 kilometer met een kwartier vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Daar 10 vanuit het en knooppunt Amstel bij Amsterdam-Buitenveld nog 8 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Ook is de N247 Amsterdam-Hoorn nog altijd in beide richtingen dicht tussen Broek in Waterland en Monnikendam. Na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op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 lay next to my womb firmly wrapped tight as a cocoon and how the sun needs the moon I'll be there but all I need is time as long as I can Lay beneath your wings, freely in your bosom as we fly high with the butterflies of wisdom and dance. Dance with the lilies near the shadows of the branches in the waters. You'll see my face, and in my garden, your seeds will lay, but all I need. It's time. Ja, hartelijk welkom bij twee Uur van ZFM, de samenstelling, presentatie, Aukenbeving. En uh, we begonnen met Jasmelia Hoorn. Uh, eigenlijk een voordracht van een gedicht Time. staat op een CD Love and Liberation. CD uit 2019, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, ja, deze zangeres was volgens mij ook in Nederland de afgelopen maanden. Mei, juni, ik weet niet meer precies. Utrecht staat me vaak bij. Uh, ja, fantastische zangeres uit het, uh, ja, het nieuwe, uh, de nieuwe jazz, zal ik maar zeggen. Uh, daar kom ik bij iets wat, wat ouder is. Een team van een uh, ja, film, dacht ik dat het was. En dat wordt gespeeld door Kai en JJ. En dan ga ik even kijken waar die de mensen staan. Kai en JJ. A theme from a picnic. <middels> Theme for Picnic, uh, trombone J.J. Johnson en Kai Winding. De Bas, Paul Chambers, uh, drums Roy Haynes en piano Bill Evans. Ja, mooi stukje muziek was dat. Dan kan ik ook zeggen van uh, een, iemand die hier nog niet zo bekend is. Tenminste, ik ken haar eigenlijk niet zo goed tot ik dat uh, uh, uh, LP'tje uh, tegenkwam. CD'tje, Laura Englade. I've got just about everything. En dat is ook volgens mij een Amerikaans Franse zangeres, woontachtig in Toronto. En dit, deze cd heeft ze uitgebracht, dacht ik in 2019. Easy way out. Mooi nummertje. Stipping our toes in, at most it'll last just a minute or so But there's no arms I'd rather be worn by, no laugh I'd rather be charmed by Who counts the hours we've got? We'll Ba ba ba ba ba ba ba ba uit de oude doos. En daar praat ik over 1964. De Hilversum Radio Orchestra. En dan kies ik een nummertje van een hele oude cd. En dat is Sun Pretty. Ja, de zon is fijn natuurlijk. Maar met mate en blijven smeren, zou ik zeggen. Orchestra. uit de oude doos, 1964. En uh, wat uit de nieuwe doos komt, dat is Robin McKell, een uh, zangeres. En die heeft een CD gemaakt, een geleden, Impressions of Ella. En dan hebben we het natuurlijk over Ella Fritz My One and Only. I'm crazy. The Impressions of Ella. Uh, nou, deze heeft geen introductie nodig. Deze kent iedereen die het beetje van jazz houdt. Die kent deze uh, de bekende figuur. Ooit uit een raam gevallen. St nee, sorry. Stan Ketsen. Nee, ik The Shining Sea. was natuurlijk Mathilde Santing, Wonderful Life, prachtig nummer, mooi gezongen, op en top klossen. Het is volgens mij ook nog wel eens in een reclamefilmpje gebruikt, dacht ik. Uh, even kijken, uh, tijd weer voor wat zomerse klanken, en dan kom ik bij Lou Donaldson, uh, Quintet, The Things We Did Last Summer. Je luistert naar de jazz review, uh, jazz sessions, soundtracks, favorites sinds de jaar 2023. Leuke muziek, filmmuziek, en daar hou ik altijd van. En het is een maakt je vrolijk. En we komen nu toch bij muziek die wat sneller gaat en wat meer van deze tijd is. Onder andere van deze Londense formatie, de Morshiba, uh, een nummertje van een soundtrack playing by heart. We'll be right <laughs> kom langs brand een beetje in de sfeer van de strandtintmuziek zou ik bijna zeggen. En ja, deze klank kan je allemaal herinneren als je op een, op een uh, aan, het, uh, aan de zee zit. Onder andere ook deze Paapik een, een van mijn favoriete Italiaanse ach, uh, formaties, uh, gezongen door Ella Bruni, Bruna, Right Place, Right Time. nummertje van Papik. Uh, we schakelen ietsje terug. We gaan naar Carmen Cuesta Loop. En de, uh, uh, Dreams is een cd'tje van haar. Ook het uh, nummer wat we gaan draaien. Even kijken, dat is een, een mooi nummer. Zij is oorspronkelijk Spaanse. Uh, getrouwd met een uh, Chuck Loop, saxofonist, dacht ik uit mijn hoofd. En uh, heeft mooie muziek gemaakt. Uh, komt die? Dreams. Mooi nummer, wel een lang nummer zie ik, maar goed. As a new night comes along, bringing new light She knows her loneliness will go away for a while And slowly she will close her eyes We her nightly dreams with abandon as she likes to feel the rain on her skin she doesn't know his name never had to cause he takes her where she Questa Loop. En uh, zij was gehuwd met Chuck Loop, een uh, bekende jazzgitarist En uh, ja, ze heeft hem, zij was Spaans, ze heeft hem in Madrid ontmoet, dus zij zijn getrouwd. Ze hebben overigens nog een dochter gehad, Lisa Loop, uh, die ook nog uh, muziek maakt tegenwoordig. En op deze cd, ja, dat waren eigenlijk uh, de beste jazzmuzikanten die je kan voorstellen. Tenor, Michael Brecker, pianist Bob James, trompetist Til Brunner, bassist John Patinucci... En ja, dat maakt bij haar deze smooth jazz uh, uh, CD zeer, zeer, zeer de moeite waard. Kom ik bij iets nieuws bij Hendrik uh, Murkens en die heeft uh, de Jazz Murkners gemaakt. Er staat een mooi nummer op: If I, I Were a Bell. Luister en geniet. Hendrik Merkens met zijn Jazz Merkeners. En ja, een leuke straight-ahead jazz. En als het over de mondharmonica gaat, dan heb je natuurlijk Toet Stielemans en deze meneer. Uh, ja, prachtige cd geworden. Uh, nieuwe cd, ik zou zeggen uh, aarzel niet, uh, gaan beluisteren. Uh, zeker uh, overal te vinden. Uh, we zijn aan het einde van het programma gekomen. We hebben een jazzprogramma gemaakt met veel zomerse klanken. En uh, ja, het zit er alweer op. De twee uurtjes zijn om. En uh, dat gaat heel snel eigenlijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Er zat gevarieerde muziek in. Er zat oud in, er zat nieuw in. Er zaten zomerse klanken in. En ja, wie weet zat er wel iets bij. Wat je de moeite waard wordt, je kan het altijd terugvinden op YouTube. Uh, eens even kijken, we gaan eruit. Met, uh, eens even kijken waar ik hem heb gestaan. Ik moet hem hier, de Live De Leeuw Band. De Live De Leeuw Band, daar gaan we mee afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet ervan. Niet te lang in de zon en altijd smeren. Veel smeren en het, komen, het blijven mooie dagen de komende tijd. Ik zie dat de studio al helemaal klaar is voor het evenement van volgende week. De vlaggen hangen en nu nog maar een weekje wachten. Maak er een mooie dag van. Tot ziens en tot de volgende keer. Tot slot, Live De Leeuw Southern Man.